it is We'll Roxy Music bij de lokale Omroep Goorlen. Welkom, tot en met 11 uur zijn we er met de Music Corner. Ik zei het al vanavond, de gasten: Mark Hendricks, Annette Fekermans en Jan van den Hout. Um, en we gaan het hebben, ik zei het ook straks, de nieuwe hospice. Nou ja, het is natuurlijk niet nieuw, het is al een tijdje, maar voor veel mensen is het wel nieuw. Want die horen er misschien nu voor het eerst uh, over. Uh, daar gaan we in elk geval vanavond over praten. Uh, tegenover mij zit... Uh, Mark Hendricks? Mark Hendrick, uh, hallo. Hallo, dus mogen jij en je zeggen? Ja, dus uh, stel je even voor. Wat ik ben Mark, Mark Hendricks, ik kom uit Ghollen. Uh, ik ben twee jaar geleden, uh, ja, goed, ben ik voor mezelf gestart om mensen te helpen in voor en nazorg. Alles rondom het overlijden. Uh -huh. En het, dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik vrijwilliger ben bij de Hospice in Tilburg. En daar heb je gezien dat je nog meer kunt betekenen voor de mensen als, als wat we al doen, zeg maar. Uh -huh. Dus ik uh, ben twee jaar geleden gewoon voor mijn eigen start of voor mezelf gestart. En, uh, ik probeer mensen gewoon te helpen waar het nodig is. Nou, dat heet achter de hulp, ja, hè? klopt. Ja. Ja. Uh, naast jou zit uh, Annette Vekermans, ook welkom in de studio. Dank je meneer. Stel je eventjes voor, zou ik zeggen. Nou, mijn naam is Annette Vekermans. Uh, ik ben vanaf het begin werkzaam als verpleegkundige binnen het hospice. Uh, we zijn daar in 2003 zijn we daar gestart. Ik draai even de microfoon naar je toe, want ik heb geen geluid op die microfoon zie ik in één okay. keer. Zo is die er weer. In 2003 zijn we daar gestart met uh, zes bedden. En uh, inmiddels uh, door de jaren heen uitgegroeid naar twaalf uh, bedden. En uh, ik werk er nog steeds met heel veel uh, plezier. En uh, ja, plezier is misschien in dit geval niet het goede woord. Komt dat een beetje raar over op mensen. Maar je kan als zorgverlener heel veel betekenen voor mensen in het hospice. En uh, uh, ja, daar haal je heel veel voldoening uit. Uh, uit. Ja. Dus, nou uh, Het is ook helemaal niet slecht om te zeggen, ik heb er plezier in. Want je moet natuurlijk ook plezier hebben in ja, je, je werk. Het, en je ja, geeft het, mensen ja. daar ook plezier, toch? Ja, ja. Dus, er, uh, wordt, er wordt uh, met enige regelmaat heel hard gelachen om van alles en nog wat ja. uh, gewone huistuin en keuken dingen. En uh, het hospice is vooral ook vol leven en niet alleen... Uh, uh, uh, vergeven van dood, zeg maar. Dus, nee, inderdaad, dat denken de mensen wel ja. meestal, hè? Ja. ja. Goed, naast mij zit uh, Jan van der Hout. Jan, stel je eens voor. Ja, hallo eerlijk, dankjewel. Uh, ik ben Jan van der Hout, uh, sinds uh, februari geopend met een uh, uitvaartonderneming in Goorlen. Neem als de Lamarre uitvaartverzorging, om precies te zijn. Mm -hmm. En heb natuurlijk ook met het hospice te maken uh, op het moment dat het hospice uh, het goede werk gedaan heeft, zeg maar. Ja, dan ben je die onderneming gestart en zo, hè? Uh, Wat deed je daarvoor? Ik heb daarvoor uh, gewerkt binnen uh, Tilburg bij de diamantgroep. Oké, okay, dus heel wat anders gedaan. Ja, en wat toch in één keer een overstap naar iets heel anders, hè? Ja, ik ben uh, op een gegeven moment in aanraking gekomen met een uh, uitvaartondernemer. Waar ik uh, meegelopen heb en het eigenlijk al vanaf dag één duidelijk was dat dit echt mijn ding was. En uh, nou ja, dat blijkt ook wel. En waarom echt jouw ding? Wat, wat, wat, wat zijn dingen in het uitvaartwezen dat je zegt... dat is nou echt iets ja, waarom ik mijn bedrijf gestart ben... en daarom wil ik dit werk gaan doen? Ja, ik merk dat uh, onze taak is eigenlijk om het, uh, het verlies uh, zo draaglijk mogelijk te maken... en te zorgen dat mensen beter verder kunnen... dan dat ze ons niet tegen waren gekomen. En dat krijg ik ook elke keer terug. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan eventjes uh, weer naar het begin. Uh, Mark Hendricks... Uh, jij bent meer gespecialiseerd in de nazorg, zeg maar. Ja, hè? klopt. Uh, ja. Van al, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Iemand overlijdt. Jij geeft de nazorg aan de nabestaanden. Of ja, meestal wel. Maar dat kan ook in overleg al van tevoren zijn. Hè? Uh, en dan praat, ik, uh, dan praat ik niet over de mensen in het hospice... die die, die informatie willen hebben, maar gewoon puur... Uh, ook de gezonde mensen die al van tevoren ook dingen willen regelen. Een stukje voorzorg. Maar in de nazorg, dat ze toch wel... Ja, toch eigenlijk wel zeker willen weten van als ik er straks niet meer ben. dan wil ik toch wel dat uh, alle papieren uh, in orde gemaakt worden. abonnementen opzeggen, mijn verzekeringen mm -hmm. beëindigen. Uh, mijn appartementje moet nog leeg. Uh, uh, ja, goed, ja, ja, opvang van huisdieren en dat soort dingen. Dan ga je allemaal napluizen voor die mensen, ga je allemaal nazoeken. Gebeurt dat nog wel genoeg dat mensen echt nadenken dat ze van tevoren al mm. dingen regelen? Of nou, zeg je van nou, soms gebeurt het gewoon niet? Ik merk de laatste tijd dat de, en ja, goed, nogmaals, de gezonde mensen toch, ook, toch wel regelmatig langskomen en ook even bellen eh, van ik wil eigenlijk wel een wensenlijst invullen. Mm -hmm. Want die hebben dan iets meegemaakt in hun omgeving. En dat kan heel erg plot zijn. Maar dat kan ook uh, ja goed na, na een jaar uh, ja goed ziektebed zijn. Mm -hmm. Maar dat ze zelf even gaan realiseren. Van, hey, als, als mij dit overkomt, kan het wel eens zijn... dat mijn nabestaanden niet precies in alle minuten weten wat ze moeten doen. Mm -hmm. En met zo'n wensenlijst hè, ja, ja goed, kun je gewoon dingen gaan vastleggen. Ja, Nou zijn er natuurlijk mensen in de aanwezig. Hoe uh, zorg jij dan, Annette, dat die mensen in contact komen met Mark? Uh, eigenlijk niet. Oh, Nee, want mensen moeten zelf. Uh, uh, het hospice is alleen voor Mark aanleiding geweest om zijn bedrijf te starten. Mm -hmm. Maar wij als hospice spelen daar verder geen, geen enkele rol uh, in. Dus uh, mensen moeten zelf uh, contact uh, leggen met Mark. Wij gaan ook geen. Uh, Reclame maken, net zo min als we reclame maken voor het bedrijf van Jan, maken we reclame nee. voor het bedrijf van, uh, van Mark of van welk ander bedrijf dan ook. Wij zijn een zorginstelling en wij verlenen zorg. Ja. Daar hebben we onze handen meer dan vol aan, dus uh, daar willen we het ook heel graag uh, bij houden. Ja, nou hebben jullie, nou, nou zei je net aan het begin, hè, dat er eerst zes bedden waren, nu zijn het er twaalf geworden. Ja, klopt. Dus er dus komen meer mensen naar die hospice toe. Ja, we hebben natuurlijk toch door de jaren heen. Uh, is het fenomeen in de omgeving wel wat bekender uh, geworden. Over het algemeen zijn wij in Nederland uh, sowieso al heel laat met hospicezorg. Als je bedenkt dat de eerste hospices eigenlijk in de jaren zestig in Engeland al uh, ontstaan zijn. Mm -hmm. en eigenlijk pas... toen, toen was het nog niet in Nederland. Toen nee, kenden we dat niet. Eigenlijk, eigenlijk pas niet. sinds de. Uh, de uh, epidemie toen heel veel jonge mensen ernstig ziek werden en gingen overlijden... ...toen is de palliatieve zorg als, uh, als zorgonderdeel pas eigenlijk goed uit de verf gekomen... ...en daaraan gekoppeld, ook de hospicezorg. Uh, omdat ja, veel mensen toch dan die opvang en die uh, specifieke zorg nodig, uh, nodig hadden. Is die hospice van nu, zoals we die nu kennen, vergelijkbaar met een van de eerste die toen in Engeland ontstaan is? Of was dat heel wat anders? Nou, ik denk, ik denk dat, dat men vanaf het begin toch wel die warme zorg... dat dat eigenlijk vanaf het begin wel centraal uh, gestaan heeft. hoor. En uh, Ja, het is ook een beetje wisselend. Ik hoor ook wel eens geluiden dat op, dat op een gegeven moment... de hospicezorg in Engeland, hè, dat het daar echt tot sterfhuizen geworden zijn. Ja, dat vind ik weer zo'n rare benaming, ja. zo eng. Ja, dat is gelukkig bij ons niet het geval. Hè. Mensen... Uh, zijn vaak nog mobiel als ze bij ons opgenomen worden. Vaak ook niet, maar in net zoveel gevallen wel. He, gaan nog wandelingen maken. He, gaan misschien nog een terrasje pikken in de stad. Heel veel mensen denken dat als je eenmaal in een hospice bent. dat je, dat je helemaal op apengapen ligt. Dat, het gewoon, en, klaar is, ja. Ja, dat het gewoon klaar is. Ja, dat gewoon klaar is. Maar dat is niet zo. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je hoort wel eens verhalen dat mensen die naar een hospice toe gaan. dat die gewoon weer helemaal opleven. Die, ja. Die, die, ja, die, die, die moeten ze dan na drie maanden... Dat was vandaag nog geloof ik in het landelijke nieuws... dat iemand uh, zeg maar naar de hospice gegaan was. En uh, die mevrouw leefde zo op, want die kreeg alles op een presenteerblaadje. Die had dat nog nooit meegemaakt allemaal. Ja. En toen uh, moesten ze er na drie maanden weer uit, want uh, ja, ze leefde nog. Ja, ja dat komt ooit voor. Kijk, de beleidsmakers willen ons allemaal doen geloven dat mensen op leeftijd het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En ik zeg, het is een sprookje. Op een gegeven moment, als mensen uh, zorgbehoeftig worden... dan willen ze een stuk veiligheid en vertrouwdheid... en, uh, en ook een stukje controle. He, dat mm -hmm. ze niet uh, weken uh, ziek in hun huis uh, moeten zitten. En soms komt het voor dat mensen uitgedroogd zijn... niet meer eten thuis en puur omdat ze zich, omdat ze vereenzaamd uh, zijn en niet de zorg krijgen die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. En dan worden ze bij ons opgenomen, hè, want dan wordt er gezegd... we gaan niet meer door die medische molen, want dat is allemaal niet meer aan de orde. Ja. En, uh, De tijd lospiece, die we nog hebben, die willen we, ja, die willen we goed doorbrengen. En, en nou, bij ons ja, misschien elk kwartier, maar zeker elk half uur komt er wel iemand binnenlopen. Hoe gaat het? Mevrouw, kan ik iets voor u betekenen? Wilt u iets eten? Wilt u iets drinken? Wilt u, zal ik even een stukje met u gaan wandelen? Dus die mensen die weten niet wat er overkomt. En, die, en die, die, ja, die knappen daar inderdaad uh, van op. En dan kan het wel voorkomen dat we na drie maanden moeten zeggen van... nou. Misschien Helaas, is een andere plek toch, toch beter. beter. Je Kijk, een moet de hospice, hospice is ook geen plek om, uh, waar je heel lang wil blijven. Want in principe gaat iedereen om je heen die overlijdt. Hè, dus een hospice is geen gezonde plek om te wonen. Nee. Hè, dus als mensen na drie maanden gaan we gewoon kijken... knapt iemand inderdaad verder op... dan gaan we altijd in samenspraak met de cliënt, met de familie kijken van... Wat is een goede uh, plek voor iemand? Waar wil iemand graag uh, naartoe? Dus het is altijd een overleg met, uh, met de mensen zelf... dat we dan gaan kijken uh, hoe het verder gaat. Als we na die drie maanden zien van... nou, iemand gaat toch echt wel achteruit... en uh, dat kan nooit zo heel lang meer uh, gaan duren... dan blijven mensen gewoon bij ons. We hebben nog nooit iemand uh, op de keien gezet na drie maanden. Het nee. is dus altijd in uh, goed overleg. Ja. Dan uiteindelijk, ja, sorry dat ik het zeg, dan is het eindstation daar... en dan komen ze bij jou uit, uh, Jan van der Hout. Ja. En uh, hoe, hoe is die, die... Want ja, als er iemand in die, in die hospice is... dan wordt er natuurlijk ook gepraat van hoe het afscheid wil. Mm -hmm. uh, hoe er uh, afscheid genomen moet worden en zo. Hoe wordt dat dan... Ga jij daar ook misschien naar die hospice toe van tevoren? Ja, als, dat je uitgenodigd wordt bijvoorbeeld. Want uh, hoe wil ik mijn begrafenis? Ja, dat gebeurt. Als mensen dat van tevoren willen bespreken, dan... Uh... Hebben we hebben natuurlijk ook een, een wensenlijstje wat we met elkaar kunnen doornemen, mm -hmm. maar vaak is het gewoon veel meer ook de sfeer waarin ze dingen zoeken en waarin ze ook advies willen van god, wat zijn de mogelijkheden, want er zijn natuurlijk best wel wat mogelijkheden eh, tegenwoordig veel meer dan eh, een aantal jaar terug, ja. waar, eh, waar mensen eh, nou ja, eh, gebruik van willen maken en er is ook veel meer vrijheid in, in invulling en locaties en nou ja, noem het maar op. Mm -hmm. Wat ik dan ook nog wel eens krijg als vraag... Hè? dat is misschien ook wel uh, interessant voor veel mensen om te weten. Hè? Als ik uh, eventjes naar mezelf kijk... Hè? ik heb dan bijvoorbeeld uh, vroeger... Uh, mijn ouders die hadden toen een uitvaartverzekering... en daar stond ik dan bij. Ja. En dan uiteindelijk ben je klaar met betalen. Hè? En dan betaal je alleen maar lidmaatschap. Hè? Want dat betaal ik dus nu eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk klaar met betalen. Dus uh, ik betaal nu mijn lidmaatschap. Hè? Uh, stel ik... Ik hoop het nog 100 jaar uit te houden, maar stel ik overlijd bijvoorbeeld over 100 jaar, um, hè, want ik ga van het positieve ja, uit, hè, want goed. ik wil het zo ver mogelijk wegschuiven. <laughs> hè. Kan ik dan bijvoorbeeld uh, mijn begrafenis gewoon normaal houden zeg maar, met de normale dingen die er normaal zijn, of moet je dan nu al denken aan bijbetaling? Want je hoort veel mensen zeggen van ja, maar die verzekering voor jou, straks dan uh, moet je echt bij gaan betalen, want jij bent uh, niet goed verzekerd. Nou ja, ligt eraan hoe dat je verzekerd bent. Ik betaal lidmaatschap niet. Ja, precies. Maar dan daar zit een, meestal aan een lidmaatschap zit meestal een basispakket mm -hmm. van dienstverlening. En als je binnen dat basispakket blijft, dan is het goed. Mm -hmm. uh, is het basispakket niet toereikend, dan moet je gaan bijbetalen. En er is vrij recent ook een grote organisatie geweest... die een aantal jaren terug het basispakket omgezet heeft in een vast bedrag. Wat op dat moment wel toereikend was, maar nu niet meer... Uh, dus daar moet je per definitie al bij betalen. Oké, okay, en wat kost een beetje normale begrafenis zonder te veel poespas? Uh, zonder te veel poespas moet je ongeveer uh, uh, tussen de 4500 en 5500... dan heb je het over een crematie en als je het over een begrafenis hebt... dan ga je daar meer kosten bij tellen omdat je te maken krijgt met grafrechten. Oké, okay, dus daar betaal je ook weer extra aan, ja. zeg maar. ja. ja. Goed. We praten zo dadelijk weer verder over de nazorg, over de hospice en over uh, het begraven. Uh, en ja, over het einde, zeg maar. Maar we gaan eerst ook naar muziek. En volgens mij is dat de keuze van jou, Mark. Hè? Ik weet het niet, ik heb het niet gehoord. Ik hoorde Yes. Oh ja, dan wel. Dan wel, hè? zeker. Ja. Ja. <lacht> waarom Yes? Dankjewel. Ja, waarom niet? Ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op. Met Yes? Ja. Oké, okay. nou, we gaan Yes draaien. Ja, wel. fijn, dank u. <lacht> go.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 I call this my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 Ja, de keuze van Jan van den Hout. Jan, waarom dit liedje? Ja, het spreekt bijna voor zich, denk ik. Het staat uh, haaks op, uh, op het verdriet dat wij tegenkomen. Ja. En op, de, uh, ja, op wat mensen dan meemaken. En voor mij is natuurlijk heel duidelijk dat je moet halen uit je leven wat je kunt doen. Ja, veel, veel mensen vergeten dat, hè. Die, die, ja, die denken te veel aan later en later. Maar het is eigenlijk nu, hè? Je moet nu leven, hè? Want... Proberen nu te pakken en nu te voelen en nu te ervaren en dat is het belangrijkste wat er is. Ja, dat, dat heb je ook meer gerealiseerd sinds je in het uitvaartwezen zit. In het uitvaartwezen en met mijn uh, vrijwilligerswerk wat ik daarnaast doe. Ja, inderdaad. Um, we gaan eventjes naar de rechterkant. Daar zit aan de overkant nog steeds Mark Hendricks. Jij ja. doet nazorg, je bent vrijwilliger bij de hospice, hè? Klopt. Um, uh, Ja, ik ben er één keer geweest. Het was een open dag, geloof ik, toen. Mm -hmm. Dat je kon gaan kijken. Mm -hmm. Heeft toen bij mij heel veel indruk ga, uh, gemaakt. Want ja, je, je loopt niet zomaar een hospice binnen, hè? Uh, nee, zal nee het... zal ik ga eens even gezellig op, nee. op de koffie. Nee. nee, kan dat eigenlijk. Kunnen ja. mensen zomaar Iedereen. naar een ja, hospice ja. naar binnen? Ja. Ja, alleen moet jij hebben, wel even... Ook al hebben ze daar geen familie liggen, bijvoorbeeld? Hmm. Gebeurt ik, dat wel eens? Nou, ik vind het op zich een hele goede vraag. Uh, we krijgen wel regelmatig de vraag van... Hé, hey, we willen graag een rondleiding. Maar dan is het eigenlijk wel de bedoeling... dat iemand van de familie daar wel naartoe gaat. Maar in die vier jaar dat ik daar rondloop... heb ik nog niet meegemaakt dat iemand aanbelt en zegt van... Hé, hey, kom eens even rondneuzen. Nee. Zou dat wel goed zijn voor de mensen daar? Dat er bijvoorbeeld mensen ook echt bij de hospice langs gaan van... nou. Ik heb vandaag een vrije middag en ik wil toch eens met zo iemand praten. Zou zo iemand daarop zitten te wachten, die daar ligt, bijvoorbeeld daarnet? En van de patiënten ja, bedoel ja, je? Ja, van de, van de mm. patiënten. Dat er iemand, een wild vreemde langskomt om... Uh... Ja, die zegt van nou moest luisteren. Uh, ik wil, zeg maar, ja, toch even praten. Want ik, ik vind het wel heel veel indruk maken. En ja, hebben die mensen er ook behoefte aan? Want ja, ze, ze willen praten natuurlijk. Nou, niet met een wild vreemde. Nee nee. Nee, okay. nee, nee, mensen hebben natuurlijk toch hun eigen netwerk van mm -hmm. familie en vrienden. En daar hebben ze meer dan genoeg aan. Komen die ook echt langs veel? Of heb, ja, maak, ja, maak je ja. ook wel eens mee dat iemand daar echt zeg maar, de, ja, de, de laatste tijd door gaat brengen en dat die gewoon geen bezoek krijgt? Gebeurt mm -hmm. dat ook? Eigenlijk heel weinig. Je hebt natuurlijk altijd mensen die een heel klein netwerk uh, hebben. Mm -hmm. Vaak zitten ze dan toch in een soort van uh, opvang, een circuitje of zo. De, en dan komen de begeleiders, uh, die komen dan wel uh, langs om zo iemand bij te staan in de laatste dagen van zijn leven. Dus uh, het is eigenlijk maar heel zelden dat mensen echt heel weinig uh, bezoek krijgen, gelukkig. Ja. In de verpleeghuizen maar, zie je dat wel anders, ja. helaas. Maar het uh, komt wel voor dus, dat de mensen soms weinig bezoek krijgen. Ja, en daarom zijn we heel blij met al onze vrijwilligers ja. die er bij ons uh, rondlopen. Want die zijn dan de aangewezen mensen om een praatje te gaan maken. Even met de mensen te gaan wandelen. Uh, de krant te lezen samen. Gewoon een kopje koffie drinken. Of gewoon samen maar stil te zijn en... en te laten voor wat het is. Dus, uh. Maar dat zijn inderdaad de dingen, Mark... Die, die je dan zeg maar doet met een patiënt... die daar ligt. De, gewoon ook echt de ja. krant lezen? Of? Ja. Het ja. zijn meer bewoners. We zullen geen patiënt eigenlijk zeggen. Het okay. zijn gewoon de ja, bewoners. De bewoners ja, ja. En... Uh, en ja, goed. we hebben straks eigenlijk al verteld... Dat er, dat er toch wel met regelmaat... toch wel mensen langer dan één of twee maanden... bij ons mogen blijven. Mm -hmm. en, dan, en dan ga je ze ook beter leren kennen... Dus hè, je weet op een gegeven moment of ze één of twee uh, suiklontjes moeten. Of geen melk, of wel melk. En, uh, en dat ze altijd uh, even nog naar het winkeltje willen... om wat geld te pinnen of iets lekkers te halen... weer voor de visite middags Je weet wat ze graag willen eten. Je weet wat ze niet graag willen eten. Dus het, zijn, het, het, het, het wordt allemaal... Uh, ja goed Voor ons is het dan heel gewoon. Maar voor hun is het toch steeds zoiets Heel erg bijzonder. Van, ja, we fantastisch hier, zeggen ze. Ja, ja. ja. ja. ja ik kan weer er niks mee... Ja, het, het... Ik kan me er zelf niks bij voorstellen, natuurlijk. Want, want het is ja, je probeert het allemaal uit te stellen. En je hoopt natuurlijk nooit in een hospice terecht ja. te komen. Hè? Ja. Maar uh, ja, misschien toch wel goed dat mensen er eens over na gaan denken. Want het is natuurlijk wel als het eenmaal zover is. En je weet al van nou, uh, ik heb nog drie maanden. Dan, dan kun je ja. toch het beste in een hospice doorbrengen. Uh, Jan, ben jij ook vrijwilliger in de hospice? Bijvoorbeeld? Nee, ik ben geen vrijwilliger in de hospice. Nee. Maar jij komt wel regelmatig in, in, in de hospice? Ja. Ik kom regelmatig in hospice en daar... Uh, nou ja, wat ze zeggen, dat klopt. Mensen worden daar warm ontvangen en heel persoonlijk begeleid. Mm -hmm. Jij wordt bijvoorbeeld ook wel eens uitgenodigd, hè? Dat iemand echt helemaal aan het eind is, bijvoorbeeld. Hè? Wat, wat, wat wordt er dan meest besproken? Ja, ik vind het heel interessant om te weten, hè? Wat wordt er nou besproken, bijvoorbeeld, door iemand die op sterven ligt? Ja, als mensen met mij praten, dan gaat het natuurlijk over... Wat ze meegemaakt hebben, hoe ze tot dit punt gekomen zijn. Mm -hmm. Want dat vinden ze toch belangrijk, dat je dat ook meekrijgt. Er wordt vaak iets over de familie, de nabestaanden besproken. En dan wordt er inderdaad heel concreet gezegd van... joh, dit zijn de dingen die ik wil. Of hier heb ik nog vragen over. Wat is je advies? Wat zou je kunnen betekenen? Hoe zou je met de families dingen kunnen regelen? Er wringt soms nog wel eens wat. Wat dan eerst nog even... Dat de familie niet eens is met hoe het gebeurt. De familie niet eens is ja. of dat, dat uh, degene die komt te overlijden... een iets ander beeld heeft dan de nabestaande. En dan moet je zorgen dat dat met elkaar op, uh, op een goede lijn komt. Zit het nog een beetje in een taboe? Dat mensen daar toch nog niet zo makkelijk over praten? Want ik heb er ook moeite mee, hoor. Uh, taboe is niet meer het goede woord. Maar uh, schroom is er nog wel. Uh, ik denk wel dat mensen... Veel meer en veel gemakkelijker praten over het overlijden, het naderende einde en wat daarmee te maken heeft. Maar ze zullen het niet heel gemakkelijk doen. Nee. En meestal praten mensen er pas over als het inderdaad ook zover is. Ja, als het ook, eigenlijk ook al daar te laat zie is. Ja, zie je een, een kentering in komen dat mensen echt wel van tevoren over dingen na willen denken, uh, dingen van tevoren willen bespreken, dingen vast willen leggen. Maar dat is zeker niet bij iedereen. Uh, er zijn echt voorbeelden te noemen van mensen waarbij men het overlijden aan ziet komen. En pas als iemand een uur overleden is, dat ze dan gaan bellen naar mij of mijn collega's om op dat moment nog alles te moeten regelen. Mm -hmm. Komt het ook wel eens voor dat je gebeld wordt bij jouw begrafenisonderneming, dat mensen bellen en die bijvoorbeeld een leeftijd hebben van 30 jaar, ik doe maar wat. En die zeggen van nou, ik ben keer gezond. Er is helemaal niks in de hand, maar ik wil nu al alles goed regelen. Komt ja. dat voor? Ja, komt voor. Dus er zijn echt mensen die met hun dertigste al daarmee bezig zijn? Ja, want die hebben meestal iets in de familie meegemaakt... of in de kennissenkring en die hebben zoiets van... ik wil dat nu in ieder geval vastgelegd hebben. En wat ik nu wil, dat kan ik over vijf jaar heel anders willen. Maar wat er nu gebeurt... Dat wil dat ik dat nu al vastleggen. Vast vastleggen. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Hè? Maar ja, hoe krijg je mensen over die drempel heen? Dat ze, het, dat ze er toch over na gaan denken? Want het is iets waar mensen niet aan ontkomen... Het is een keer klaar. Nee, maar het is een, de schroom zit er nog in... ook als je met mensen praat die iemand kennen... die, uh, die komt te overlijden binnen nu en nou, een bepaalde tijd. Uh, dat praten met zo iemand daarover... dat er een soort van gevoel is van... nou, praten we misschien iemand sneller naar het einde toe. Mm -hmm. uh, terwijl dat natuurlijk niet is. Maar nee. dat is wel een bepaald gevoel wat er ja, bij man, mensen zit. ja. ja. ja. Annette, ja, natuurlijk, voor jou komt ook ooit het einde. Heb jij bijvoorbeeld al uh, je wensen kenbaar gemaakt? Uh, binnen mijn gezin wel, okay. ja. Ja, want dat vind ik wel belangrijk dat ze weten... Hoe uh, en wat? Wat ik wel en wat ik niet uh, wil, ja. Maar is het ook vastgelegd? Of nee. alleen maar bij je gezin? Nou, ja, alleen binnen mijn gezin. En uh, ja, als we met z'n tweeën tegelijk gaan, dan hebben we een probleem. <laughs> Oké, okay, ja, Maar, het is... maar uh, ja, nee, echt vast ligt het niet. Maar is, is, is het niet beter om toch zoiets vast te leggen, bijvoorbeeld? Dat je zegt van nou, uh, ik ga bijvoorbeeld naar uh, Jan, ik ga het op papier laten zetten. Want dan weet je zeker dat jouw wensen ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden als eenmaal ja, je overlijden. ik heb gezegd van, mijn nabestaanden moeten verder, hè, als ja, ik ga. Ja, natuurlijk. Ik niet. Nee. Dus eigenlijk denk ik van, doe het maar wat jullie leuk vinden. Oké. Okay of we jullie goed vinden, dan vind ik het best. Als zij daar zij nou dan mee verder kunnen, prima. Ik ja. maak het dan niet meer mee. Dus, dus je hebt als het ware je wensen wel kenbaar gemaakt aan de familie. Zo zou ik het willen, maar als jullie het op jullie manier willen doen, dan... Uh, ja, ja, ook goed. Voor jou ja. hetzelfde verhaal? Ja, voor hoor. mij staat de muziekkeuze wel alvast vast. vast. Ja, dat, dat is wel geregeld. Dat wordt yes? Ja, zeker. Ja. <laughs> en, misschien wel, en misschien wel het hele uur lang. Dus er valt er heel weinig te praten nog dan in dat uur. Dus dan... Is het ook ja. zo voorbij? En dan moeten we het leven maar gaan vieren daarna. Ja. Met een biertje erbij. En. Zo is het wel worden. Ja. Zo is het ook. Ja. Ja. Goed, we gaan ze daar even praten. Want er komt een open dag. Uh, over. Uh, over uh, of zeg maar een, een open dag in het afscheidshuis. Hè? Uh, en uh, van uh, jou hè, Jan. Ja. Daar uh, komt een open dag. En. Uh, ja. Wat gaat er op die open dag? We gaan er straks wat uitgebreider op in. Wat gaat er. Even in grote lijnen. Wat gaat daar gebeuren? Nou, we hebben een Als jullie willen inspringen, dan spring uh, ja, dan springen we in. Nee, we hebben een informatiedag op 4 november, waarin we het hospice centraal stellen en daar heel veel informatie over kunnen en mogen en willen geven. En daarnaast hebben mensen de gelegenheid om met ons drieën kennis te maken, om eventueel vragen die te maken hebben met onze eigen dienstverlening, om daar uh, met elkaar over te praten. Goed, nou we gaan er dus zo dadelijk uitgebreid uh, eventjes over praten. We gaan eerst naar muziek. Ik weet niet welke muziek we hebben. Um, hoe? Pink Floyd. Pink Floyd. Wie had Pink Floyd uitgezocht? Dat toevallig. Ligt in de lijn van Yes, hè? Alweer <laughs> In de <laughs> lijn, hè? <laughs> Oké. Okay. Pink Floyd. Nou, hier komt die aan. Uh... Bye.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 Say 9 minuten voor elf, dit is uh, de musicor op de lokale omroep uh, Goorle. Vanavond hier de gasten Mark Hendricks, Annette Vekemans en Jan van den Hout. We praten uh, vanavond over de hospis en over de infomiddag op 4 november. Uh, naast mij uh, Jan van den Hout. Uh, er is een speciaal wensenboekje uit. Hè? Die hebben jullie zelf ontwikkeld. Ja, we hebben een, uh, een wensenboekje waarin uh, uh, nou ja, de meest voorkomende onderwerpen aan bod komen. Uh, die op dit moment actueel zijn als het gaat over een uitvaart... Uh, waarin mensen aan kunnen geven wat hun wensen daaromtrent zijn... of aangeven dat een keuze voor het nabestaande achterblijft. Kun je een paar voorbeelden noemen wat er in zo'n wensenboekje staat? Uh, bijvoorbeeld uh, de keuze uh, cremeren of begraven. En zo, ja, bij dat begraven zal de eerste vraag zijn, denk ik. Is, nou, bijna. Uh, werk, muziek, uh, vervoer... Uh, wat ze willen, wat er met hun uh, sociale media-accounts uh, gebeurt. Mm -hmm. uh, nou ja, ja ook, ook heel erg belangrijk, ja, denk precies. ik. Want als je Facebook bestaan, terwijl jij er niet meer bent natuurlijk. Precies. Ja. Denk je niet zo 1, 2, 3 bijna. Er zijn er ook binnenkort wat uh, ja, speciale in informatieavonden... Hè, die uh, georganiseerd worden. Um, en natuurlijk de infomiddag over de hospice uh, in het afscheidshuis. Wat gaat daar voor informatie plaatsvinden? Uh, nou, dan ga ik in ieder geval proberen uh, te vertellen aan de mensen... hoe de zorg in, de ho in het hospice eruit uh, ziet. Uh, welke mensen er werken, wat voor zorg we kunnen bieden. Uh, een stukje ook over de financiering. Het is nog steeds zo dat heel veel mensen denken... van, oh, een hospice dat is alleen voor mensen met heel veel geld. Ja, maar dat is nou, niet zo. Dat is niet zo, gelukkig. En, uh, dus daar ga ik, uh, ga ik iets over vertellen... En, ja, proberen om een stukje van de drempel die mensen ervaren, om die weg te nemen. Ja, want die drempel die is er helaas nog wel. Ja, het, wat je daar straks al zei. Niemand praat heel makkelijk of heel graag nee. over dat laatste stukje van het leven. Het is nu ook nog eng, hoor, vind ik, hoor, als ik er zo over praat. Ik vind, ja. het, ik vind het nog steeds iets heel engs, ja. Ja, en... Uh... Ja, dus, dus de drempel is, is er gewoon nog. En, uh, en ja, om die een stukje weg te nemen, proberen we toch om zoveel mogelijk ja, mensen uh, te laten weten wat er kan binnen het hospice. Onze ervaring is dat mensen, dat, dat ook maakt dat mensen eigenlijk laat binnenkomen. Hè? Dus dat ze eigenlijk vaak al ziek zijn en, en dat ze... Als ze eenmaal binnen zijn, zeggen van GOH, als ik dit geweten had, dan was ik veel eerder gekomen. Ja, dat is dan wel een beetje jammer. Maar ja, niet, iedereen snapt dat mensen niet graag naar hun laatste adres uh, gaan. Nee. Dan dus, uh... nou vindt het allemaal plaats in het NEMA's afscheidshuis? Hè? Deze informatiemiddag. Uh, uh, ja, uh, Mark, jij bent vrijwilliger bij het afscheidshuis. Je nee. bent daarnaast. Nee, nee. Ik ben vrij... Of, uh, sorry, bij, bij ja. de hospice, ja. excuus. Ik ga helemaal in de warmte al. Ja, ja, ja, ja. De volgende keer nemen ik nog een vierde persoon mee. Daarom ja. komt, wordt het nog moeilijker. Maar buitenom dat je vrijwilliger bent, heb je ook een, een soort bedrijf. Hè? Dat, ja. dat, dat heet uh, uh, Achter de Wolken. Ja, klopt. Met de acht en dan R de wolken, ja. zo je Ja, het, heel ja. goed. Ja. Uh, wat voor bedrijf is dat? Nou, het, het, het is in principe... Ik ben het begonnen, uh, ja, ja, toen dus vrijwilliger werd bij de hospice. Omdat ik, uh, ik, ik maakte het gewoon zelf mee dat mensen op een gegeven moment echt met hun handen in het haar zaten. Van, uh, er komt zoveel op mij af. Hè, van, uh, waar ga ik straks allemaal beginnen? En ja. ik heb uh, één zus en die woont in Frankrijk. Ik heb een broer woont in Duitsland. Ik heb helemaal niemand. Wie kan mij helpen? Waar moet ik naartoe? Nou, dat, uh, Ik ben dat gaan uitdiepen en, uh, en zodoende ben ik daarop gekomen. Mensen kijken even op de website. Daar staat alle ja, informatie op. Ja, ja. www.achterdewolken.nl Komt helemaal goed. Ja, heb ik, nog, ik ga even alle drie nog even af. Uh, Jan, heb ik iets vergeten te vragen? Je zegt, dit is ook heel belangrijk om te weten. Nee, ik hoop dat mensen de krant in de gaten houden waar we onze informatiemiddagen aangeven. Met uh, verschillende onderwerpen in de komende tijd. En dat is, uh, ja, er zijn een heleboel vragen die je kunt stellen bij mij, maar dat is uh, meer een privé-aangelegenheid. Goed, hartstikke goed. Annette, hebben we nog iets vergeten te vragen? Of wil je nog iets toevoegen aan de speciale infomiddag? Ik hoop dat er veel mensen komen, komen luisteren en hun licht opsteken over uh, wat en hoe van het Hospice. En, uh... en dat ze de drempel over durven. Ja, juist. Ja. Ja, okay. Dat ja wil en ik net misschien zeggen. is het goed om de tijden nog even ja, te melden. We, we ja. beginnen in de ochtend uh, op 4 november om half 11. En dan uh, is inloop en om 11 uur beginnen we met de eerste voorlichting. En smiddags is het om... Ik geloof van 2 tot half 4. Ja. Oké, okay. van 2 ja. tot half 4. En hebben ze in de tussentijd hebben ze... Nog tijd om, uh, om, om met ons gesprek aan te gaan. Of, ik, of even rond te lopen in het, in het afscheidshuis. Ook belangrijk, even het adres van het Nema's afscheidshuis. Bergstraat 103 in Oké, okay, nou, het is duidelijk. Ja. Bedankt voor jullie komst in de studio. Ja, en, bedankt. Uh, ik vond het eng en ik vond het ook wel interessant. en ja, ik ben, Bij mij is de drempel iets lager komen liggen. Ja, ja. <laughs> hij, was al, hij, hij was al iets makkelijker geworden na al die open dag... die ik toen in de hospice ja. had meegemaakt... Ja. En uh, bedankt voor, voor jullie komst. Voor het ja, en, uh. Dank je wel voor de uitleggen. Graag gedaan. En voor de goede muziek. <laughs>